Het is twee uur tijd om te beginnen. Namens de Evangelisatiecommissie mag ik u allemaal van harte welkom heten. Fijn dat u er allemaal bent. We gaan om te zingen en om te luisteren. Zingen maakt blij. Zingen tot eer van God maakt dubbel zo blij. Ik wil eerst even de medewerkers aan u voorstellen... Henny Pastenkamp verzorgt voor ons de declamatie. Annemarie de Boer en Frits van der Sloot zullen voor ons zingen. Ze worden op de piano begeleid door Menno Hakvoort, die ook de samenzang begeleidt. Onze koster is Harm de Graaf. En dat doet hij elke middag, al die acht weken. Nou, ik vind het een prestatie. En Jannie Bakkeras is onze dorpelwachter. Daar heeft u allemaal een boekje van gekregen met liederen waar u straks iets uit op mag geven. Ik hoop dat we een fijne middag zullen hebben en ik zou eerst een zegen willen vragen. Trouwe Vader in de hemel, wat een voorrecht om hier zomaar op een vrijdagmiddag samen met elkaar te mogen zingen tot eer van u om uw grote naam te danken, om uw lof te prijzen. In alle vrijheid, heer, wij beseffen dat soms niet eens. De deur staat open, het kan zomaar de wereld in. Heer, wilt u met uw geest nabij zijn. En ieder die een taak heeft, wat voor taak dat dan ook is, of we in gewoon maar zitten te zingen, heren, dat ons hart open mag gaan om uw woorden in te drinken. Heer, wilt u ons helpen het goede te zoeken. En wat er dan verkeerd is... in gedachten, woorden of daden... Heer, wilt u het vergeven. Wilt u zo met ons zijn... met uw genade om Christus wil. Amen. Voor de tijd kwam iemand naar mij toe... En die zegt, uh, die koster die is hier elke middag, ik wil hem bemoedigen met een lied. En dat is lied 6, psalm 86, vers 3 en 6. En net had ik even een praatje met de koster. En toen vertelde hij mij dat gisteravond om 11 uur een goede vriend van hem is overleden. Nou, dat gaat zomaar niet uh... ...je in de koude kleren zitten. En daarom vind ik het heel bijzonder... ...dat die mevrouw voor die tijd al naar mij toekwam. En lied 6, dat is Psalm 86... ...en er staat... ...wie u aanroept in de nood... ...vindt uw gunst oneindig groot. Nou, als we dat de kosten... ...ter bemoediging toe willen zingen... ...daar zou ik mee willen beginnen... 2 en dat is het heigend het daar jacht ontkomen en het vijfde maar de heer zal uitkomst geven en wie zei dan zei 87? 87 oh die, die staat op het programma die wordt straks samengezongen doen we eerst nu lied 2 vragen om wat voor ons te zingen. Ze zullen zelf aankondigen wat de liederen zijn. Ja, of de ja. We willen graag samen met jullie uh, een van liederen zingen. En het zijn ook liederen, ze dus staan ook in het boekje. Het eerste is Heren over Rijke Zegen, dat is nummer 81. Dan is het de bedoeling dat Frits en ik samen de eerste twee uh, coupletten zingen en dat we samen het derde zingen. Dus Frits en ik zingen de eerste, de, de twee nummers, van het de derde samen van lied 81. En daarna willen we graag samen ook met, met u uh, nummer 87 zingen. Ik heb u lief, al mijn beminde. Frits zingt het eerste couplet, ik het tweede. En dan samen met ons allemaal zingen we het derde. 27 Deze mevrouw 27 en daar was 40 Doen we eerst 27 daarna doet Henny een gedicht voor ons en daarna liet 40 Mijn eerste gedicht is een gedicht van Tante Beb, voor de niet-urkers. Het is een Urker urkerdichterest die een aantal jaren geleden overleden is. Zij schreef ook een aantal boekjes. En ze werkt ook altijd mee in Zingen Zomer. En ik heb zelf altijd gezongen en nu doe ik voor het eerste declamatie. En dacht ik dacht bij mezelf, mijn eerste gedicht moet er een van Tante Beb zijn. Had er? We houden vaart. Het scheepje van mijn leven vaart door lichte en donkere dagen, bij heldere lucht en zonneschijn, bij storm en regenvlagen. Soms vaar ik een tijd lang rustig voort over een kalm zee. Ik houd bewust de goede koers, ik heb wind en golven mee. Dan sta ik zingend aan het roer, mijn hart vol dankend stof. Dan juich ik en dan zingt mijn mond een lied tot zeren lof. Maar plotseling betrekt de lucht, het wordt donker om mij heen. Een windvlaag zweept de golven op. Ik ben angstig, ik ben alleen. Want op de reis door het leven is het niet altijd mooi weer. De golven van de Levenszee gaan soms geducht keer. Dan raakt mijn scheepje uit de koers. En ik vrees dat ik zal stranden. In storm en nocht en ondergaan in plaats van veilig landen. De golven beuken tegen het schip. De wind giert door de touwen. Maar ik heb een stevig anker en daar kan ik op vertrouwen. Dat anker is het woord van God. Het poort zich in de grond. De grond waar ik altijd weer mijn rust en vrede vond. Die grond, dat is mijn heilandsbloed dat Hij voor mij wil geven. En zo opent hij voor mij de poort, die voert naar het eeuwig leven. Daarom werp ik dat anker uit, als wind en golven slaan. Het houdt mij vast, en daarom kan mijn scheepje nooit vergaan. Al vaar ik langs steile klippen soms, toch zal ik nimmer stranden, eens... Kom ik veilig in Gods haven aan, daar zal ik veilig landen. Ja, wat geweldig dat God ons helemaal wil vullen dat als we in de storm zijn wij het zelf niet hoeven te doen, maar dat de Heer het voor ons heeft gedaan en dat we daarop mogen vertrouwen dat is het grootste wonder vind ik altijd nog dat God dat met mensen wil doen mensen wil geven wie heeft er een lied? 46 ja Eerst 46, ik wil zingen van mijn heiland. Ja, zing, o oh zing van mijn verlosser. Met zijn bloed kocht hij ook mij. Aan het kruis schonk hij genade. Droeg mijn schuld en ik was vrij. Wat wil een mens nog meer? Maar deze zomer is anders dan anders. Dit thema is gekozen naar aanleiding van Efeze 4. Maar gij, geheel anders, gij hebt Christus leren kennen. Dat maakt dus het verschil, dat we Christus hebben leren kennen. Of we willen leven naar zijn wil, zoals hij het bedoeld heeft... Hij wil het ons leren. In de Bijbel geeft Jezus ons vele voorbeelden. Om, echt te leren, om hem echt te leren kennen. Hij zegt. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Hij is het die ons gemaakt heeft. Die ons kan. En wil veranderen, die ons reinigen kan van onze zonden. Ik wil dit duidelijk maken door een klein verhaaltje. Ergens in Rusland woonden veel mensen in een huis, dat in appartementen was verdeeld. Het zoeterijn van het huis was vol met allerlei rommel van al die gezinnen. Daartussen was een prachtige harp die niemand had kunnen repareren. Op een avond, toen er veel sneeuw lag, vroeg een zwerver of hij in het gebouw mocht slapen. De mensen maakten een plekje voor hem vrij in een hoek van de kelder. En hij was blij dat hij daar kon blijven. Een poosje later hoorden de mensen muziek. Prachtige muziek in de kelder. De eigenaar van de harp rende naar beneden en zag dat de zwerver die harp bespeelde. Maar hoe kon u die maken? Wij konden het niet, zei hij. De zwerver glimlachte en antwoordde. Ik maakte die harp jaren geleden zelf. En als je iets hebt gemaakt... Kun je het ook repareren? Laat ons gebed dan zijn. Heer, u hebt ons gemaakt. Wat heerlijk dat u ons ook wilt en kunt herstellen. Wie heeft er een lied? Dertien. Dertien. Scheepke onder Jezus hoede het sluit heel mooi aan bij het gedicht van, van Henny. Over het scheepje, over ons levensscheepje, wat soms van alle kanten door de storm aangevallen wordt. Maar als we ons richten op God en ons anker uitgooien, dan komt het goed. En Frits zullen nu even weer wat voor ons gaan zingen. We willen graag twee nummers voor u zingen. En vanmorgen in huis was ik even aan het nadenken wat ik, uh, wat ik u zou kunnen vertellen in het kader van deze twee nummers. En toen voor het eerste lied schoot mij een heel klein gedag uh, gedichtje in gedachten van een vriendin van mij, Margreet Ras. Zij heeft pas een nieuwe bundel uitgebracht met gedichten. En ik lees u het kleine gedichtje eventjes voor. Zootje. Ik maak er vaak een zootje van. Dezelfde fouten keer op keer. En weet je, daar baal ik van. Ik baal, maar ik doe het weer. Wij maken als mensen in ons leven ontzettend veel fouten. En soms raken we de weg kwijt. Soms door onze fouten, maar ook door tegenslagen, zoals Henny vertelde van uh, het, het schip op reis. Soms slaan we overboord en weten we de weg niet meer terug en weten we ook niet meer hoe we verder moeten. En in dat geval mogen wij altijd kijken naar uh, onze Heer Jezus die voor ons is gekomen om te sterven, maar daarnaast ook een voorbeeldfunctie voor ons kan hebben. Wij mogen altijd naar hem kijken en altijd maar nadenken van, wat zou Jezus doen? En daar gaat het eerste lied over, Nederig van hart. En Frits zal na dit lied ook een lied zingen, dat is O God van Liefde. Het is een lied van de Zangers met een tekst van Hendrik Kramer, die is op Urk beter bekend als Hendrik van Jannetje Zeezicht. Ik zal het lied voorlezen. O God, die vol van liefde zijt, bevrijdt ons toch van haat en nijd. En leer ons leven met elkaar. Geef vrij, o God, maak dat toch waar. Stuur toch de engelen naar ons neer, dat zij ons de heilige liefde leer, die ons verstand te boven gaat, maar door uw Zoon, o God, bestaat. ...met uw palenpoorten. We wachten even tot Menno weer... ...achter het orgel zit... ...en hierna wil ik Henny vragen... ...om nog een gedicht te doen... Ik heb zo'n verschillende keer in de kerkje gezeten, maar elke keer dat ik er was, heb ik dit lied gezongen. Het is echt een graag gewild lied. Het uh, gedicht dat ik nu voor zal dragen is uh, van Jelly Verwaal, toekomstmuziek. En er staat boven, ook dan. Heer, als ik niet dagelijks op de bergtop sta en in de glorie van uw heil kan leven, wil dan, ook als ik door de diepte ga, mij nimmer meer verlaten of begeven. Heer, als ik niet elke dag uw goedheid voel, die mijn verstand toch duidelijk kan weten, wil dan. Juist dan, wanneer mijn hart zo koel en ongenaakbaar is, mij niet vergeten. Heer, als ik niet altijd even dankbaar ben voor hetgeen mij op mijn weg is toegewezen, leer mij dan dat ik in alles u herken en ook in het zwarte boek uw naam kan lezen. Heer, als mijn hart soms hunkert naar geluk en ik in mijn eenzaamheid laat zegevieren. Breek dan die ijskorst. Sla mijn panzerstuk En plant weer rozen. Om uw tuin te sieren. Heer. Als ik niet elke dag met vreugd begroet. En het leven mij te zwaar lijkt om te leven. O oh Heer. Kom juist die dag mij tegemoet. Opdat ik naar uw zon word toegedreven. Heer als ik niet dagelijks meer bidden kan omdat de duivel fluistert in mijn oren maak mij dan vrij verlos mij uit de ban en wil die ene zucht naar u verhoren dankjewel henny ja soms kan het leven pijn doen. Soms kun je enkel maar een zucht geven. En dan ook hoort en luistert de Heer naar je. Hij wil in jouw pijn en in jouw verdriet, wil Hij juist bij je zijn. Wil Hij je helpen. Wie heeft er een lied? 21 heb ik hier vooraan. En dan ga ik naar achteren, want... Daar zitten ook mensen. <laughs> ja. 21. Als de nacht valt in je leven en je voelt je kil en koud, zou er iemand om je geven? Er is er één die van je houdt. Kijk nimmer, van je zij. Dat is ook in psalm 121, dat God een schaduw is aan onze rechterhand. Een schaduw kun je niet ontlopen. En als de zon niet schijnt, is toch die schaduw er. Je ziet het niet, maar hij is er wel. En in de vakantie wordt er veel over het weer gepraat. Mooi weer, ja dat wil iedereen wel hebben. Het volgende stukje, daar staat boven, weerpraatje. Wat een weer, wat een weer. Vanmorgen hadden we letterlijk alles tegelijk. Het waaide flink en daarbij scheen er een fel zonnetje. Terwijl de regen met bakken uit de hemel kwam. Tegelijk met flinke hagelstenen. En door de, het keukenraam op het noorden zag ik een volmaakte regenboog. Het doet me denken aan ons leven. Ook daarin komt soms van alles tegelijk onze aandacht vragen. Regen en zon staan vaak net zo dicht bij elkaar als verdriet en blijdschap. Als leven en dood. Maar door alles heen schijnt voor ons de regenboog van de hoop. Deze schijnt niet in het zuiden, maar in het noorden van ons leven, waar het vaak koud en donker is. Nemen we dan ook de moeite om onze blik omhoog te slaan, om de hoop die God ons geeft binnen te laten? Het staat zo mooi in Psalm 121. Ik hef mijn ogen op naar de bergen. Van waar mijn hulp zal komen. Mijn hulp is van de Heer. Die hemel en aarde gemaakt heeft. Ik wil vragen of Frits en Annemarie nog wat voor ons willen zingen. Nou dat willen we wel. Zal ik ondertussen even een klein beetje wat vertellen. Kan Menno rustig naar beneden komen want hij gaat piano spelen. Um, wij stonden nooit een keer samen geprogrammeerd, Marianne en ik. Ik heb ieder jaar ik geprogrammeerd om, om ook de leiding te mogen doen. En um, Marianne die zou toen zingen. En aan het einde van de zomer kwamen we elkaar tegen. Toen zegt Marianne, sorry dat ik er niet was, maar ik had wat anders. Ik zeg, ach, ik was er zelf ook niet, want ik moest ook afzeggen ruilen met iemand anders. En sinds kort heb ik het grote voorrecht dat ik met Marianne ook in de musical mag spelen. En uh, toen zeg ik tegen Marianne, ik zeg, nou is we nou dit jaar uh, weer op een programma staan. En ik heb de leiding, dan zal ik in ieder geval vragen dat jij bij mij naar dienst mag zingen. En dan kunnen we in ieder geval een liedje samen zingen. En toen kwam het programma, kwam, en ik zie die bundel door te bladeren en ik sta keurig netjes op de lijst voor de leiding. Alleen, een andere zangeres. Nou, ja, jammer. Een uitstekende zangeres ook gelukkig. Maar ik blader door en we komen aan het einde van de gids. Bijna helemaal aan het einde van het programma. Volgende week nog drie dagen en dan is het voorbij. En toen mochten we samen zingen. Als een duo. Dus het is een, eigenlijk een spontane actie, uh, maar we vinden het ontzettend leuk om te doen. En uh, toen we dat aan het voorbereiden waren, uh, ja, waar moet je beginnen? Dus we hebben gewoon liederen uitgezocht die dicht bij ons staan. En wat blijkt, elke keer komt de liefde weer naar voren toe. We hebben net een lied gezongen van Hendrik Kramer. Helaas, voor de mensen die dat niet weten, Hendrik is slechts 39 jaar geworden. In 1976 is hij samen met zijn vrouw bij een ernstig verkeersongeluk om het leven gekomen. Um, Marianne heeft net iets voorgedragen van Margreet Ras, Tante Bepp. Nou, we gaan weer een lied zingen, dat ook door een Urke vrouw geschreven is. En die mevrouw heet Joke en haar achternaam is Hakvoort. En we hebben onze pianist, die heet Menno Hakvoort. En dat is niet toevallig, want die zijn met elkaar getrouwd. En zij heeft een prachtige tekst gemaakt op een melodie. In stilte, in stilte kom ik tot uw Heer, in stilte vraag ik u, geef mij rust, geef mij vrede. En wat dan volgt. Marianne begint, dan doe ik een complet en we eindigen samen. En, en tot slot zingen we een heel bekend lied, geschreven door John Denver, Perhaps Love. Misschien, liefde, wat is liefde? Liefde is in ieder geval een belangrijke herinnering. Een herinnering die je dierbaar is. Die je heel dichtbij staat. Daar willen we mee eindigen. Away, like a fire when it's full of light, the air when it rains. If I should live forever and all my dreams. Hartelijk dank. Ja, u kunt wel horen dat dit niet zomaar bij elkaar geraapt is. Want het is uh, geweldig. Ja, heel hartelijk dank. Nou, nog één lied, want het is al tot mijn schrik Kwart over drie, achterin daar. Uh, 57. Mijn Jezus. Ik hou van u. We bedanken allemaal voor uw komst. En in het bijzonder de medewerkers, Henny en Frits, Annemarie, Menno. Iedereen heel hartelijk bedankt. Het is altijd weer bijzonder om dat met elkaar zomaar, uh, ja, zomaar zo te doen. En uh, ja, er zijn zoveel vrijwilligers, de, de mensen die het organiseren, er zit zoveel werk aan vast. Maar het is gewoon geweldig om dat met elkaar te doen. En ik vind het fijn dat er ook altijd mensen zijn die hier komen om te zingen. En ik wil ook de organist bedanken, Menno. En voor de piano, want dat is ook altijd mooi. De begeleiding. Uh, de kosten die uh, heeft nog uh, een collect tegen me gezegd. Voor de onkosten. Dus aan de deur wordt gecollecteerd. Ik wens u allemaal fijn uh, een goede reis terug. En ik wou eindigen met samen te zingen het Onze Vader en om dat staande te doen kan dat uh, organisch hm? ja van Elia Rickert wel thuis...